Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Will Smith is de komende tien jaar niet welkom bij de Oscars. Dat komt omdat hij de presentator Chris Rock tijdens de laatste uitreiking sloeg. Rock maakte een opmerking over het uiterlijk van de vrouw van Will Smith. I'm out here! Uh oh Richard! <laughs> oh, wauw! Wauw! Will Smith just the shit out of me. Volgens de organisatie van het evenement heeft Will Smith zich niet aan de gedragscode gehouden. Ook is hij niet meer welkom op andere evenementen die worden georganiseerd door de Oscar Academy. Oekraïne kan kandidaat lid worden van de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Commissie heeft de eerste documenten overhandigd aan de Oekraïnse president Zelensky. Oekraïne wil al een lange tijd graag lid worden. Maar dat kan niet zomaar. Om lid te worden moet een land aan allerlei voorwaarden voldoen. Zoals een goed draaiende economie en een democratische regering. Scholen kunnen straks niet zomaar weer gesloten worden door corona. Vanaf 1 juni wordt er een deel uit de wet geschrapt, waardoor dat eerder wel kon. Mocht er een nieuwe coronagolf komen, dan hoeven ook contactberoepen als kappers en de visio niet zomaar te stoppen. Als het kabinet deze maatregelen later alsnog noodzakelijk vindt, moeten ze eerst met een nieuw wetsvoorstel komen. In de haven van Elburg in Gelderland keken ze gek op. Daar kreeg de dierenambulance een melding dat er een slang was gezien. Geen kleine, maar een levensgevaarlijke wurgslang. Een anaconda die normaal in Zuid-Amerika voorkomt. Maar hier ook soms als huisdier wordt gehouden, zegt de dierenambulance. Waarschijnlijk is die gedumpt, levend of dood. Wat we daar wel van weten, dat als ze wat ouder worden, dat ze wel echt agressief kunnen worden. Dus dat kan een reden zijn voor iemand om de anaconda weg te doen. De twee meter lange slang was al dood toen die werd gevonden. Want de Nederlandse kou, daar kan het beest niet tegen. Hij ligt nu twee weken lang in de vriezer en kan in theorie opgehaald worden door zijn baasje. Maar kleine kans, denkt de dierenambulans. De kans dat hij gedumpt is, is gewoon heel groot. Dus dan zal er geen eigenaar zich melden. En dan nog het weer vanavond droog. Het koelt af richting het vriespunt. Morgen buien een stevige noordwestenwind, dan hooguit 8 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu It.